7 uur, Juri Stubinitski met het NOS-journaal. PVV-leider Wilders vindt dat premier Rutte... hem in het katzhuis heeft bedreigd en geïntimideerd. Toen het katzhuisoverleg in een moeilijke fase verkeerde... was het gedrag van Rutte zeer intimiderend... en een minister-president onwaardig, zei Wilders in een Vandaag. Hij herhaalde in het tv-programma dat Rutte in het katzhuis schreeuwde... dat hij de PVV tot de laatste zetel zou afbreken. Volgens Wilders illustreert dat wat vriendschap in de politiek waard is. Premier Rutte wilde gisteren in Pauw en Witteman niet ingaan op de letterlijke woorden van zijn woedeuitbarsting, maar gaf toe dat hij een zwak moment van boosheid had. Op een ChristenUnie-congres in Zwolle heeft partijleider Slob uitgehaald naar de partijen van de gedoogcoalitie. Hij vindt dat de VVD en het CDA moeten toegeven dat ze samen met de PVV onverantwoord gedrag hebben vertoond. De partijen hebben er een politieke puinhoop van gemaakt, zei Slob. Die benadrukte dat hij niet alleen naar de PVV wil wijzen. Op het ChristenUnie-congres werd Arie Slob gekozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen van 12 september. Bij een verkeerscontrole in Putten in Gelderland hebben de fiscus en de politie een automobilist aan de kant gezet... die nog een belastingsschuld bleek te hebben van 180.000 euro. Zijn auto is in beslag genomen. Als de schuld niet binnen afzienbare tijd wordt voldaan, wordt de auto verkocht. Voetbalclub Spakenburg is landskampioen bij de zaterdag Amateurs geworden. Spakenburg won op de laatste wedstrijddag met 3-0 bij Katwijk... en bleef daardoor één punt voor op Rijnburgse Boys. Vorig jaar was dorpsgenoot IJsselmeervogels kampioen bij de zaterdag Amateurs. Spakenburg is nu voor de vierde keer landskampioen geworden. IJsselmeervogels was al 16 keer landskampioen. Het weer, vanavond wisselend bewolkt en droog. Morgen begint zonnig, smiddags enkele stapelwolken. Het blijft droog en het wordt maximaal 14 graden. Tot zover, de verkeer, tot zover het NOS-journaal. Dan is er nog verkeersinformatie. Op de A58 Tilburg richting Breda tussen Geelze en knooppunt Sint-Annebos staat twee kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 De spannendste kennisquiz van Nederland is terug. 1 tegen 100. Morgenavond bij de NCRV op Nederland 1. Bent u er klaar voor? Ja! Oké, okay, wij ook. We gaan beginnen. Mag ik u eens vragen? Wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u? Bij IAK-verzekeringen willen we het beter doen. Anders.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 4,5 minuten over 7, Goedenavond. Welkom bij NOS Langs de Lijn. Tot 11 uur regeert de sport op Radio 1. We gaan straks uitgebreid praten over het naderende EK. Eh, we doen dat met Willem Vissers van de Volkskrant. Koen Greven is hier van de NRC. Joeri van de Buske van eh, VI. En Valentin Driesen van de Telegraaf. Ik zeg uitgebreid en dan doen we het ook uitgebreid. Ruim 2,5 uur. We gaan echt alles bespreken wat er te bespreken valt in de aanloop... naar dat toernooi dat voor Oranje zo goed moet aflopen. Maar gaat het ook goed aflopen? Dat is de grote vraag. Voordat we dat gaan doen, meld ik u nog even dat we om 10 uur eh, het ook over de Giro gaan hebben. We gaan vanaf 8 uur eh, Borussia Dortmund tegen Bayern München volgen. De bekerfinale middels eh, Roland van der Geer die, die wedstrijd gaat volgen. En wie weet horen we Ayan Robbe ook nog wel na afloop over die wedstrijd. Het hockey, daar waren we vandaag. Het handbal, het, eh, de Giro heb ik al genoemd, dat allemaal na tienen. Maar om te beginnen, het hing al een tijdje in de lucht. Mark van Bommel die zal terugkeren naar Eindhoven. Vandaag gaf hij bij Milan TV aan dat hij volgend jaar weer in het shirt van PSV speelt. Marcel Brands, de technische directeur, heeft er dus voor volgend jaar twee toppers bij: zowel Dick Advocaat als trainer. En dus Mark van Bommel. Ze keer terug naar huis. Pedro, hiervoor komt je familie, Orlando, Casa. Nou, er was nu een mogelijkheid om uh, terug te gaan naar Nederland. Ja, en als, dan, als je aan Nederland denkt, dan denk je aan PSV? Ah, PSV, zie. Sì. Uh, Hier, Vado, uh, La per Djukare, Unano, Omagadi, Duanen. Mark brengt natuurlijk een enorme ervaring mee. Naar iedereen. Naar spelers, naar scheidsrechters En op de manier zoals hij nu nog speelt... is dat natuurlijk een uitstekende aanvulling van de selectie. Ik denk dat dat voor PSV een fantastische speler wordt. Ik denk ook dat, uh, dat zijn gevoel daarin de doorslag heeft gegeven... en daar hebben we mij en met name uh, ook echt op, uh, op ingespeeld. Ja, nou, wij spelen uh, om het kampioenschap, daar is geen twijfel over mogelijk. laatste spreker was uh, Dick Advocaat, Mogen Delleck zijn, Marcel Brans daarvoor... en een Mark van Bommel in het Italiaans. De tranen liepen over zijn uh, wangen toen hij het vertelde. Hij zegt, ik voetbal nog twee jaar en ik wil gewoon naar huis. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Uh, de vier journalisten die ik net uh, heb genoemd, nog één keer. Willem Vissers, uh, Koen Greve, Juri van der Busken en Valentijn Driessen. Allemaal welkom. Uh, nu jullie er toch zitten in deze sportforumzetting, om het maar even zo te zeggen, uh, wie mag ik het woord geven over. Uh... Nou, mag ik met Willem Vissers beginnen? Van Bommel, en advocaat. Terug naar PSV. Ja, ik ben nog steeds onder de indruk van die, uh, van die beelden. En die heb ik net even thuis zitten bekijken van Van Bommel. Van Milan een... TV. dat is een traan, filmpje van 8,5 minuten. Uh, een maximaal na... traan over de wang van, van Bommel. twee minuten gaat hij huilen en dat gaat niet meer stoppen tot het einde. Uh, dat komt, hij zei ook dat, dat er de muziek kwam. Maar ze liet op een gegeven moment ze, uh, een minuutje beelden zien... van uh, een paar hele harde overtredingen en een paar heel mooie doelpunten. <lacht> en uh, daar zat een muziekje van Coldplay onder. En uh, dat, dat Hij werd er emotioneel van en ook van het afscheid. En van dat het één grote familie was, ook Milaan. En het was een mooi verhaal inderdaad, wat Valentin net al zegt. Zijn Italiaans is dus goed te verstaan, maar ook van Nederland. <lacht> ja, ja. Dus het is, uh, ja, ik denk dat Van Bommel nog steeds... hij zal niet meer, zo, uh, niet meer zo goed zijn als vijf jaar geleden... maar dat hij voor, uh, voor PSV de ploeg in opbouw die dat is dat hij daar een heel goede rol, rol kan vervullen. Ja, vader en Driesen van de Telegraaf? Nou, ik, ja, ik heb de beelden niet gezien. Ik vond het wel een beetje pathetisch. Uh, wat ik van de radio, ik heb het alleen op de radio gehoord... dat iemand daarover gaat huilen. Kijk, hij is al heel hele tijd mee bezig. Hij weet het al een hele tijd dat hij naar Nederland komt. Het komt niet van de een op de andere minuut. Uh, ik vind het wel een hele goede keuze voor PSV om hem te halen. Zeker het eerste jaar. Ik weet niet of het tweede jaar ook nog kan leveren. Maar uh, ja, huilen, de man heeft zoveel meegemaakt. Uh, volgens mij hoef je dan niet meer te huilen is dat op, mooi, om te zeggen... Ja, het is mooi, maar ik dus weet niet het, je nu dat hij het speelt? Nou, ik, ja, ik, ik, ik weet het niet, ik heb het niet gezien, maar het, het gaat mij een beetje ver. Ja. Na 14, 15 jaar topvoetbal, om dan te huilen dat je weggaat bij uh, AC Milan. Ja, Jury van der Busken? Ja, uh, huilende spelers scoren wel in de media. Ja. Dat is wel een feit. Boertjes kan ik me nog herinneren. Het ja, kan soms net een moment zijn waarop een speler knapt. Dat, dat zou best kunnen. De boer, ja, Ronald de boer. Uh, de glas, uit. Glas, uit, ja, ja. ja. Het zijn altijd wel momenten waar iedereen het over heeft. Of Capello die bij het afscheid van Van Basten in San Siro... in de dugout zit te huilen. Dat vinden we nog steeds mooi om te zien. Maar misschien omdat het wel zo is. Is dat niet mogen huilen van jullie? Ja, Hij is toch niet gestopt? Hij gaat gewoon nog een keer. is dit. Hij gaat een EK spelen. Hij is nog midden in zijn carrière. Dus hij hoeft toch niet alles voor Hij bij een club. Hij heeft bij die andere club zich ook niet gehuild. Hij heeft hier anderhalf jaar gezeten. Maar ja, goed. ik hou De ene film huil ook wel eens. Bij de andere film niet. Ja, ik vond het wel mooi. En zo. Ik, ik, ik, ik ja, het is wel goed dat er eindelijk een speler weer terugkomt uh, bij een club. Want ze roepen dat altijd zo mooi. Op het moment dat ze al getekend hebben zeggen ze al, als ik hier weer weg ga, dan kom ik hier graag weer terug. Dus ja. dat is altijd heel snel. Maar hij, hij maakt het wel waar. Van Nistelrooy heeft dat natuurlijk niet gedaan. Die kon ja. ook terug. Die zou ook terug willen. Maar Van Bommel doet dat wel. Dat vind ik op zich wel goed. Zegt ook wel iets over PSV. Koku heeft dat eerder ook wel gedaan. Het is toch een generatie die zich wel heel prettig voetbal PSV. Ja, PSV heeft ook wel echt een leider nodig. De afgelopen twee seizoenen. Engelaar is eigenlijk door het uh, ijs gezakt. En Toivonen de aanvoerder, kon het ook niet brengen. Daar zag je dat strootman geforceerd een beetje de leiderschap moest opnemen. Ik denk dat met Van Bommel, als hij gewoon ja, daar in het veld staat. die andere spelers ook wat rustiger gaan, gaan spelen. Ja. PSV heeft het echt nodig. Een paar jaar geleden heeft Dick Advocaat gezegd: Ik ga nooit meer in club trainen. Een paar maanden geleden volgens mij nog. Mm, is dat een paar maanden geleden? Ook nog, ja. Hij heeft nou, onlangs, ja. onlangs gezegd dat hij eigenlijk ook niet naar PSV wilde. Maar Als je ja. dik daarop moet of, afrekenen, dan ben je ja. bezig even bezig. Ja, of je kan de conclusie trekken dat hij PSV geen club vindt. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar dat lijkt me stuk. Ja, maar ze roepen allemaal maar wat. Maar kijk, kijk ik hoorde vanmiddag iemand hier zeggen in de studio... die zei van uh, zeg nooit nooit. Zeg dat dan. Maar hij zegt niet van uh, ik kom nooit meer... of ik doe nooit meer dit of ik doe nooit meer dat. Ja. Maar ze moeten er altijd op terugkomen. Ja, kortom kort de conclusie, het is, uh, het, het is uh, journalistiek gezien natuurlijk prachtig, toch? Ja. Van de conclusie, hè, Willem? Ervaren speler erbij. Ervaren trainer. Dat wil PSV graag. Ze wilden, ze wilden per se een ervaren trainer. Maar nou, ja, goed, ze hebben natuurlijk een jonge groep die dit jaar niet gepresteerd heeft wat ze hadden moeten presteren. En uh, ze zullen nogal één of twee spelers halen. En dan, uh, ja, dan moet het volgend jaar gebeuren. Dan zijn de tijd van excuses is voorbij. En dan uh, moeten ze knallen. En de advocaat heb ik twee, twee jaar geleden zien terugkomen bij AZ. En toen kwam hij wel anders terug. Er stond wel een geestelijk onafhankelijk iemand die eigenlijk heel prettig was in de omgang ook met de media en naar zijn spelers toe. Ja, geestelijk veel... onafhankelijk? Ja, en financieel. Ja, ja, maar wat bedoel je met geestelijk onafhankelijk? Ja, financieel ook, maar wat, wat bedoel nou, je met geestelijk onafhankelijk? Hij maakte zich niet meer druk over wat media van hem vonden uh -huh. hè, of wat anderen van hem vonden. Daar stond hij opeens heel anders in. Hij ziet niet meer achter elke boom een, een vijand. Kijk, financieel onafhankelijk maakt geestelijk onafhankelijk. Dus dat, dat, is, uh, dat draagt bij. Maar hij had ook toen heel veel gewonnen in het buitenland. Hè, met. Met Zenith en uh, Dus hij ja. kwam echt terug als een gelouterd iemand. En dat ja. is wel voor de eerder visie een aanwinst. Geestelijk volwassen. Misschien moeten we het zo zeggen. Ja, hij ja, is dus een beetje ook gevlucht ja. hm? uh, na het EK van 2004. Naar het buitenland. Het werd, werd gewoon verguisd hier door ieder, alles en iedereen. In Portugal toen. Daarna ja. heeft hij toch sportief revanche gehaald. Met Sint-Petersburg, met, uh, met Zuid-Korea en met Rusland. Dus ja komt wel als een grote meneer terug eigenlijk. ja. ja. Goed. Kleine, uh, kleine een mooi kleine. bruggetje, dankjewel Koen voor, uh, voor het EK. Wie van jullie is er in uh, Polen of Oekraïne <coughs> geweest voor een verhaal voor uh, jullie medium? Ik hoor Koen zeker uh, zijn uh, vinger op. Ja, ja. Koen ik ben straks zijn vinger op. Ik ben zowel in, uh, in Polen als in Oekraïne een week geweest. Voor de NRC. Voor de NRC, En uh, ja, vooral Polen is echt. Ja, het voldoet eigenlijk niet aan de voordeel die wij hier hebben. Het is gewoon een modern land geworden. Europees land, stadions zijn er prima. Uh, Oekraïne is wel echt een ander verhaal. Dan kom je wel echt ja, bijna een soort van het einde van Europa. Aan de andere kant, de faciliteiten in Garkov zijn volgens mij prima. Het is een prima stadion, zijn prima trainingsaccommodaties. Ik snap ook zelf eigenlijk niet waarom Nederland daar niet is gaan zitten als basiskamp. Omdat je het voordeel hebt dat je daar drie wedstrijden speelt... In Spanje zit wel in Gdansk en die rijden met, uh, met de bus tien minuten later zitten ze in een hotel. Nederland moet gewoon nog even tweeënhalve gaan vliegen drie keer in de week. Mm. Okay, ik kom net uit Garkhoff, ik begrijp mm. nu wel waarom ze daar niet gaan zitten. Uh, het was 37 graden op een gegeven ogenblik. Het is daar gewoon overdag, is daar bloed en bloedheid nu al. En er komen waarschijnlijk nog een graad of drie bij. En ik uh, hoorde dat dat in Krakau toch wel een stuk beter is uh, in de zomer. Een stuk frisser, waardoor je ook beter kan trainen. Uh, waardoor het, het leven gewoon lekkerder is. Uh, zeker op het moment dat je daar wat moet presteren... als je de hele dag aan het knokken bent tegen de hitte. Ja. Dat schiet ook niet echt op. Nee. Ja, voor de jongens is het reizen ook niet zo belangrijk. Willem die stukjes reizen, dat vinden zij niet zo... Uh, het is ook bij Zuid-Afrika, was er ook allerlei van tevoren kritiek. Maar ze gingen gewoon een vliegtuig van Kaapstad naar Johannesburg, 2,5 vliegen. Ja. Ze stapten uit, er staan allemaal luxe auto's voor ze klaar zitten in een luxe hotel. Voor de jongens is het bijna een verzetje om dat reisje te maken. Ja, voor dat is een beetje ons, afwisseling. Voor de pers is het vaak vervelender, wij moeten ook die hele uh, tripjes maken. En voor ons is het allemaal veel moeilijker en, en, en uh, onaangenamer. Maar voor hun is dat niet zo'n probleem. zijn dus wel dat, uh, hotels in de Varkov, voor... die, die zijn echt dramatisch. Ja. Zeker het spelershotel. Tenminste, daar ben ik dan geweest. Dat ligt echt uh, in de middle of nowhere. Dat is een uh, golfhotel. Ik wil zo de details horen. Heel goed. De heer de en de driver's seat, u luistert naar NOS Langs de Lijn. We zijn begonnen met een uitzending die vooral in het teken staat van het naderende EK. We gaan erover praten met Willem Vissers van de volkskant, Koen Greven uh, van de NRC, van het Driessen, Telegraaf en Juri van de Busker van de VI. Um, van uh, we hoorden net de verhalen van, uh, van Koen... Um, die daar ook net geweest is in Polen Oekraïne. Ja. Jij zei net dat is daar bloed heet ja, in, uh, in Garkov. En toen vertelde je dat uh, de ja, Oranje een mooie hotel is ook, uh, het, het is een schitterend hotel. Het is alleen ver buiten de stad. Er is werkelijk helemaal niets te beleven. Nou, De, de, de nieuwe politiek, tenminste de nieuwe politiek is al tien jaar... is dat Oranje in de stad zit, hè, zodat er wat afwisseling is. Nou, Daar kan je niet in de stad zitten, want daar is één... Vijf sterren hotel en de rest, ja, dat zijn uh, vele de jeugdherbergen. Wat daar zit, daar kan je het Nederlands zelf niet in duwen Want in dat vijf sterren hotel, daar zit UEFA natuurlijk. Die zijn We, natuurlijk iets belangrijker dan, uh, dan het Nederlands zelf. We, dus, dus, he? ja, We hebben dat ook nu, hè? Ja, Gaarkhof, dus, dus daar kom je niet binnen. En de, de accommodatie in uh, Krakau is werkelijk geweldig. Uh, de stad is geweldig, dus ik kan me voorstellen dat ze zeggen: van uh, wij gaan naar Polen toe. Voor de rest, uh, wat Koen wel terecht opmerkt... Uh, ja, je kan daar gewoon een EK uh, organiseren. In ieder geval drie wedstrijden. Het stadion is geweldig. De grasmat is perfect. Dus, uh, en aan de faciliteiten ontbreekt niks. Alleen ja, de hotelaccommodaties die zijn heel, uh, heel min. Ik begreep dat er ook maar één weg loopt, namelijk van de luchthaven naar het stadion. Ja, maar die weg is er ook vijf kilometer en dan zit je al... Uh... Dan zie ik al in het stadion. Het is allemaal uh, echt te doen. Het is gewoon bijna loopafstand ja, allemaal. Ah, het is een beetje overdreven hier ook dat mensen zeggen paard en wagens en zo. Dat nee. is ook niet zo. Dus het is gewoon een stad van 1,4 miljoen mensen. Ja. Je kan er redelijk uh, vertoeven. Het is echt niet zo gek als mensen uh, voorspiegelen. Het nee, ja. is ongelooflijk. Je hebt bijvoorbeeld geen files. 1,4 miljoen mensen zonder files. Misschien gaan ze dan toch met paard en wagens. Omdat ze geen auto kunnen betalen. Nee, nee, ja, kan ja, je, dan? ja, nou ja je, je ziet er wel allerlei uh, hele dure auto's rijden. En, uh, en uh, brikken zie je ook rijden. Maar files zijn er bijna niet, dus uh, waarschijnlijk heeft toch niet iedereen een auto. Maar als een vriend naar je toe komt en die zegt: ik wil daarheen, uh, want ik wil een leuke tijd hebben tijdens het EK. Nou, als het een vriend is, dan moet hij zeker gaan. Als het een vriendin is, dan zou ik zeggen: blijf lekker thuis. Wat? <laughs> nou ja, hoe weet dat er lopen verschrikkelijk veel mooie vrouwen rond en uh, <laughs> die verhalen die daar over de ronde doen, uh, die, die kloppen. Wel. Het zijn inderdaad, uh, het is volgens mij wel een overschot aan vrouwen wat daar loopt. Dus, als die jonge vrijgezel is, dan moet hij zeker gaan. Die vriend van jou. Nee, vriend van jou. Hè? Nou, ja, ja, die mag ook gaan. Goed, uh, duidelijk. Jullie hebben er zin in, begrijp ik. Want jullie gaan alle vier uh, naar de TK. Zeker nu jij dit, gaat gaan er nog mensen lobbyen naar dit verhaal? Ik ga er niet heen. Jij gaat er niet nee. heen? Nee, ik doe het vanuit Nederland. Ja, want? Juri. Nou nee, ja, wij gaan met een relatief kleine groep daarheen. Dat was vier jaar geleden, of twee jaar geleden eigenlijk al ingezet in Afrika, Zuid-Afrika. Voor de VJ? Ja, de VI, uh, uh, wij komen dit jaar ook niet met een dubbele VI uit uh, in een week. Maar gewoon elke week uh, één vaste VI. Wel een yeah. dikke VI. Is dat vanwege de kosten? Uh, de crisis Ja, ook je haalt er het er gedaan. bijna niet meer uit. Omdat het, uh, uh, je kunt al heel weinig extra doen. En, en voor een weekblad is het toch wat anders dan een dagblad. Ik heb uh, jaren zijn en zijn met Valentij gewerkt bij de Telegraaf. Ja, dan. Dus ik heb ook de andere kant gezien van het dagbladsegment. Uh, en ja, dat kan gewoon niet voor een weekblad. Dus wij hebben ervoor gekozen om met een uh, kleinere groep af te reizen van vier man. En de rest doet het vanuit Nederland. Dat heeft nadelen, maar dat hebben we twee jaar geleden gezien ook heel veel voordelen. Hm. Hey, uh, je geeft verhalen vaak een wat andere lading of je praat met andere mensen. Nou, dat is ook wel prettig. Dus ik vind die kant te zien ook wel prima. Ja. Is het voor jullie het, uh, Willem Vissers, uh, maar makkelijk om de knop om te zetten... nu de competitie is afgelopen en je dan te gaan focussen op dat EK... Ja, ik vind het wel. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik, ik gaat gewoon van het ene rolje gewoon in het andere. En ja, dat, dat, dat, uh, ja je, je kunt je alleen afvragen of je niet uh, soms wat langere vrij zou moeten nemen tussendoor. En dat zit er eigenlijk toch meestal niet in. Want je gaat toch wel weer dingetjes voorbereiden en je gaat dat doen. En je wil ook wel die wedstrijden. Kijk, voetbal is natuurlijk het nadeel van voetbal, is ook het voordeel. Het is, het, het is, altijd, het is stop altijd wel wat doen, stop het stopt nooit. Stop ja. En het is soms heel vervelend. Dat je denkt: van ga eens een keer een paar maanden niet voetballen. Maar het heeft ook wel zijn een charme. Ik bedoel, ik denk dat iedereen, net ook de mensen in het land... dat die zich toch wel weer verheugen op het EK. Hm. En, en, en je ziet nu alweer, zag ik alweer een foto in de krant van Goerle... wat nu alweer helemaal oranje is. Dat vind ja. ik ook wat licht overdreven. Maar ja, goed, blijkbaar leeft het heel erg. En willen de mensen ook uh, in deze tijden, dat ze toch misschien wat meer onzekerheid hebben... helemaal een, een, een, een, iets vrolijks meemaken, wat ze met z'n allen kunnen doen. En dat is het EK volgen. Drie wedstrijden op kort, uh, kort achter elkaar van Nederland zelf al in dit geval. Ook nog tegen drie ongelooflijk moeilijke tegenstanders. In ieder geval tweeënhalve moeilijke tegenstanders. En, en dat je eigenlijk totaal niet weet of je doorgaat, ja of nee. Dus het is wel fascinerend. En dat vind ik er ook. Ik vind het, dat vind ik zelf ook. Ik bedoel, maandag gaan ze voor het eerst trainen in Hoendelo. Daar heb ik echt wel zin in om daar gewoon te gaan kijken. Je en weet wanneer het begint, maar je weet niet wanneer het eindigt. En dat is het ja, mooie. dat is ook al. Het is gewoon, het is, het is gewoon een, een, een, toch een avontuur. Ook nou, wij halen altijd de signalen toch? Nou, niet <laughs> altijd. Maar ja, wij gaan in ieder geval door in dit toernooi. En dat is ook wel prettig. Ja, ik ja. bedoel, wij gaan ook... Uh, als Kijk, in de voorkeur was het natuurlijk fascinerend... dat je tot de finale doorging. Hè, was het was ook het Nederlandse elftal, hoe ver zouden ze dan komen? Iedereen denkt altijd maar van ja... De, de, de voorkeur was het ook een moeilijke pool... en dan uh, gaat het allemaal wel goed. Ja, dan gaan ze gewoon uiteindelijk, uh, staan ze in de finale. En dat weet je niet of dat nou weer gaat lukken. Het zal erg moeilijk worden, maar... Uh, het is wel uh, uh, ja, een prachtig avontuur. En elke keer weer Valentijn heeft geloof ik al... Uh, he, je bent negentig al begonnen met het toernooien. Nou, je vindt het denk ik nog elke keer even ja. leuk, of niet? Ja, het is een geweldige uitdaging ook als journalist, om toch iedere keer weer wat uh, boven water te krijgen. Mm. En het volgen. En wat Willem zegt, dat klopt wel. Het Nederlands helftel, hoe verder dat komt, hoe leuker, hoe leuker het is, zo'n toernooi. Want zoals in Duitsland, toen vielen ze, uh, geloof ik, af in de 16e finales. En dan, uh, ja, dan zit je daar echt... Uh, toch uh, Dan moet je wel een omschakeling maken. Dat je het toernooi gaat volgen en niet het Nederlands helftel. Dan is er wel minder, want je zit er veel minder dicht op En... Uh, ja, met het Nederlands zelf zit je echt volop in het toernooi. Ja, ja het, het is geweldig om te doen. Konk even ja, van de NRC, hoe, uh, hoe doen jullie dat? Ben jij nu al bezig in je voorbereiding om alternatieve verhalen uh, te verzinnen? Ben je nu al? Ja, zeker. We zijn, uh, ook andere collega's zijn in Polen en Oekraïne geweest. We hebben nu een nieuwe correspondent die uh, daar gaat rondkijken. En zelf hebben we ook alvast ja. wat verhalen opgehaald uh, daarvoor. Dus ja, er komt een hele productie uh, op je af van, uh, ja vijf weken misschien wel elke dag verhalen maken. Ja. En wij proberen ook vaak wat andere verhalen ook te maken. Ook achtergrondverhalen, politiek getinte verhalen. Ja, dus, ja dat kost ook vaak veel tijd en uh, uitzoekwerk. Ja. Goed, het, uh, het sportieve gedeelte. Uh, voordat we doorgaan met het komende EK... eerst even terug naar vier jaar geleden, Zwitserland en Oostenrijk. Wat een geweldig toernooi was dat. Om in je uh, oranje shirtje door Bern en Basel heen te lopen. Ja. Um, de fantastische poolwedstrijden van het Nederlandse Elftal. Uh, terug ook naar uh, Rusland, het Rusland van Guus Hiddink... en het Polen van uh, Leo Benakker. En terug misschien wel naar het begin van de Spaanse voetbalhegemonie. wordt al uitgebreid geoefend op het Oranjeplein in Bern. Veel van deze supporters zijn vannacht naar de Zwitserse hoofdstad gereden... om zeker te zijn van een goede plek op dat plein. Inwoners van de stad vinden het prachtig allemaal. Ik wil daar liefst een oog mee maken. Blauw waarin Italië altijd speelt. Het is een kraker van je welste. Het had bij wijze van spreken je finale kunnen zijn. Maar het is de allereerste wedstrijd in deze lood- en loodzware groepzee. Naar voren, naar voren zegt Van Bas. De bal gaat naar helemaal naar de rechterkant van het veld. Kuit komt die bal en dan gaat het snijden! De bal gaat erin! Het is ongelofelijk! We staan met 2-0 voor! De wereldkampioen staat met 2-0 achter. Wat een aanval! Wat een ongelofelijke aanval! speelt de bal door naar Kuit. Kuit moet gaan scoren en Kuit scoort niet. De redding van Buffon, nog een kans voor het zelf al. Geeft hem voor en dan gaat hij bij Van Bronckhorst en dan gaat hij! En daar gaat hij, daar gaat hij! Daar gaat hij. Het is 3-0! 2-1, de nieuwe tussenstand, maar daar komt Oranjo alweer met Robben. Met Robben uit de moeilijke hoek wil schieten en er schiet zit we erin! Wat een belachelijk doelpunt! Een Wat een krakzinnige doelpunt van, van, uh, van Robben! Robbe. Ojojojojojoj! Het is gewoon een paar seconden na de 2-1, 3-1! Een krakzinnig doelpunt uit de onmogelijke hoek! Een bal die er echt niet in kan! Met de combinatie van Snijder, Snijder gaat ongetwijfeld voor het schot... ...en die bal gaat erin. Oh. 4-1! Oh, 4-1 wint Nederland van Frankrijk en wat een wereldgoal! Het is onvoorstelbaar. Nederland geeft een visitekaartje af. Ongelooflijk, wat een random van strijder. Van Persie, Rand 16 meter, kan van Persie de bal onder controle houden. Ja, kan hij gaan scoren? Ja, want hij zit er gewoon in. Nederland wint met 2-0 van Roemenië en dat betekent dat uh, de dus de tweede keus, tussen aanhalingstekens met alle respect voor deze spelers, het gewoon uitstekend hebben gedaan. Dat Nederland in deze groep na drie wedstrijden met negen punten afscheid heeft van de, de eerste ronde. Dat het negen treffers voor en één tegen heeft, is werkelijk ongelooflijk. Arcefine is niet vermoeid, hij staat ineens in de 16 meter bij Nederland zelf. Dan komt die bal voor, gaat hij daar, gaat erin, Hij ploft erin. terwijl het nu 3-1 wordt. Het ja. is over. Helemaal over. En terecht. Volledig terecht. Arshavi is de man die het doet. Arshavi maakt hem en dat betekent dat de wedstrijd voorbij is. zit erop. Hij profiteert van een klein beetje ruimte... dat hem geboden wordt in de slotfase van deze wedstrijd... in de tweede verlenging in deze kwartfinale. Nu fluit hij af. Hij fluit af, Rossetti, en dat betekent dat alles en iedereen wat Spaans is elkaar in de armen springt. De spelers, het publiek en de pers. Dol, dol gelukkig, want na 44 jaar is het eindelijk weer gelukt voor Spanje. Het doelpunt van Torres in de 33ste minuut betekent dat Europees kampioen 2008 het land Spanje is geworden. Ja, het is wel mooi. Toen we deze compilatie hoorden... kwam er eigenlijk bij iedereen wel weer een herinnering... aan, uh, aan Bergen of Basel boven in, in Kluis mijzelf. Uh, Willem, wat schoten toen je dit hoorde door je hoofd? Willem Vissers, volgens jou? Ja, nou, vooral toch die twee poolwedstrijden tegen Italië en Frankrijk. Ja. Die waren zo... Ik bedoel, iedereen denkt van tevoren... Jezus, van een pool, Italië-Frankrijk... de twee finalisten van het laatste WK. En ga er maar aan staan. En, en, en dan, dan wordt het gewoon 7-1 over twee wedstrijden. Ja. En, en, en, en of dat nou... Tegen Frankrijk was het, ik vond met name tegen Frankrijk toch ook wel veel geluk bij. Hè. Die Fransen missen toch wel grote kansen. En, en, en, en het zat allemaal heel erg mee in die wedstrijden. En ook tegen Italië zat het heel erg mee. Maar goed, dat hoort ook bij een toernooi dat het mee zit. Anders win je het sowieso niet. En dat waren echt geweldige wedstrijden. Die tweede wedstrijd was ik ook nog jarig. Dus dat is het altijd leuk als er dan nog iets, hè, dat vergeet je nooit. Dit jaar ben ik jarig als Nederland Duitsland is. Dus, dus uh, ga er maar aan staan. Nee, het was, het was echt een, een heel leuk toernooi. En ook dat je er dicht op zat. Die stadions waren niet zo heel groot. Je zat dicht op het veld. Het was goed georganiseerd. En je ging, hadden we het straks over naar Garko vliegen, je ging in de auto uh, vanuit je hotel in Lausanne. Reed je 100 kilometer naar het stadion toe. Uh, nou, het was een uh, perfecte toernooi. Het was alleen, herinner ik me, vrij slecht weer in het begin. Uh, die eerste week, ja. of de eerste anderhalf week, was het koud en regenachtig. Maar nee, ja, goed, uh, ik teken van herhaling. Dan mag Nederland iets verder komen, maar, uh, maar dat was echt goed georganiseerd, een goed georganiseerde fijn toernooi. De eerste selectie van de bondscoaches uh, is bekendgemaakt. 36 mannen heeft hij opgeroepen. Uh, die verzamelen zich in, in Hoenelo. Wie begon er nou te lachen? Ik hoorde iemand lachen. Nee, 6 -6. het waren veel, het waren vrij veel, maar dat is ook logisch. Want er zijn er heel veel nog niet bij en zo. Ja, Koen, Greven, is dat te veel? 36? Nou, Ik weet niet of het te veel is, maar ik vind wel wel raar dat je twee keepers op gaat roepen... Die waar je van al weet dat die überhaupt niet in aanmerking komen. Dus Sillesse en Mulder van Feyenoord. Dan zou ik denken, als Vermeer je vierde keeper is, neem die dan mee. Voor dat, twee heeft dagen. Die dat heeft hij die al die uitgelegd. Dat heeft hij al uitgelegd. ik kan het wel uitleggen, maar, maar dat is nog ik niet Ik vind het geen klassiebeel uitleg. Nee. Eh, Valentijn, wat is de uitleg dan? Nee, nee, nou, de, de uitleg is dat uh, Vermeer inderdaad uh, de keeper is die een van de drie gaat opvolgen... Uh, hij wilde de, de eerste reserve twee... ook? Ja, hij wilde de twee andere keepers uh, wilde hij zien. Maar vooral uh, keeperstrainer Ruud Hesp wilde ze alle twee zien. Uh, Mulder was ook een beloning voor dit seizoen. van uh, Mulder van Feyenoord. En uh, Sillessen die is vorig jaar meegegaan naar Brazilië. En Ruud Hesp wilde hem graag nog een keer zien uh, nadat hij een jaar niet actief is geweest. Maar ja, het lijkt mij beter om uh, Vermeer. Want de persoonlijkheid van Vermeer kenden ze niet. Zijn keeperskwaliteiten... En dat is alleen van uh, het meespelen bij Ajax. maar niet van trainingen en dergelijke. Hoe zit die in elkaar? Dus het lijkt mij veel handiger om Vermeer meer mee te nemen. Ik vond het niet zo'n uh, plausibele verklaring. Nee. Jurie van der Busk, is het een beloning als je wordt uitgenodigd voor een Nederlands elftal? Terwijl je weet dat je dus uh, weer afvalt? Ja, toch wel. Ja, ik denk dat sommige spelers dat kunnen zien als stimulans. Dat geldt ook voor Bolt 4 geven, maar Her van AZ. Dat soort jongens die er dan voor het eerst een keer bij worden gehaald. Nou ja, maar Her hoeft er denk ik ook niet op te rekenen. Maar... Uh, als je praat met ook de coaches van dat soort clubs... Dan, dan leggen ze dat ook allemaal zo uit. En ik denk dat het niet verkeerd is. dat, Kijk, Van Marwijk staat bekend als een coach... die uh, relatief weinig verandert aan zijn selectie. Nou ja, als je dan één keer de kans hebt... Om, om met een grote groep uh, een soort stage af te werken. Nou ja, dan haal je er toch een paar jongens bij. Die, uh, die inderdaad op die manier een signaal wil geven. dat ze een heel goed seizoen hebben gedraaid. Want die jongens zijn echt wel realistisch genoeg om te beseffen. dat ze het uh, waarschijnlijk niet zullen halen. Misschien uh, geldt dat bijvoorbeeld voor iemand als viergever. in mindere mate dan maar her. Maar er zijn natuurlijk er toch, ook toch een, er zit een aantal bij. die, uh, die ze denk ik wel zeker weten dat ze niet meegaan. Ja, er zijn acht debutanten. Denk je dat al die debutanten ook gelijk afvallen? Nee, maar voor uh, mij kennen, dit is wel zo. Als je zijn vertrouwen hebt, blijf je bij de groep. Ja. En beschaam je dat vertrouwen, dan kom je er ook niet zo snel mee bij. Zoals Demi Gio bijvoorbeeld. Uh, Engelaar in het verleden. Ik Theo Jansen. Ik denk wel dat hij vasthoudt aan zijn vaste kernen. Misschien één of twee van die debutanten erbij. Maar zeker niet meer. Nee. Ja, is dat echt zo? Zoals Jansen toen zei van... Oh, ik ga niet mee. Nou ja, nee, dat de de klaar een spreeg, speelde Hij speelde slecht. Bovendien heeft Stroopman zich natuurlijk, uh, toen goed ontwikkeld. Jansen was er nog bij. De eerste wedstrijd na de WK. Tegen Oekraïne. Um, toen maakte hij eigenlijk het doelpunt. Ja, hij maakte het niet. Maar goed, hij schoot een vrije trap tegen de, tegen de lat, geloof ik. Het schoot Lensum er van 1,5 meter in. En uh, ja, maar goed, Jans heeft een paar keer zich gebaseerd geweest. Dan is hij er dus niet bij. En dan had hij niet zoveel zin. Of hij maakte in ieder geval de indruk dat hij daar niet zo heel veel zin in had soms. Nou ja, en dan heeft hij het het goed opgepakt. En hij heeft het goed gedaan. Die is later ook weer teruggevallen. Ja, en nu wordt het waarschijnlijk toch gewoon uh, van Bommel en de Jong daar in het midden. Dus. Uh, maar ja, goed, je ziet bijvoorbeeld een Bruma, dat vond ik wel opvallend. Die er eigenlijk altijd bij was. Die als een van de jonge verdedigers gold. Die, uh, die het moesten gaan doen als uh, de generatie Matthijs uh, Heitinga wat wegvalt. Ja, die is er nu niet bij. Dus die is toch, terwijl die wel fit is. Ja, die is natuurlijk gewoon voorbijgestreven door Vlaar dan. Ja, die is voorbijgestreven ja. door Vlaar. En, en, maar de vrijheid ja, is bijvoorbeeld ook bij de RSV. Die speelt, ja maar goed, nu heb je toch de vrij. En ze hebben verdedigers nodig. Ik bedoel, Matthijs is nu ook nog geplasseerd. Je moet maar afwachten hoe zich dat ontwikkelt. Ja, braafheid het is ook helemaal weggevallen. Braafheid is Na, helemaal weg. Uh, is van, helemaal ja. weg. Het is toch ook wel belangrijk dat je bij je club... Hè, en alleen de spelers van de extra klasse, die blijven er dan gewoon bij. Kijk, Aflai heeft ook maar 7 minuten geloof ik gespeeld, sinds zijn blessure. Maar het is wel een speler die het verschil kan maken. En die houdt hij er gewoon bij. Ja, ja. volgens Bed kan hij het verschil maken. Bet heeft heel veel vertrouwen in Afvalaai. Want ik denk dat als Afvalaai fit is... dat hij ook gewoon in de basis gaat, ja, uh, ja, gewoon, gaat beginnen. Ja. Ja. Ja. Erik Pieters is er niet bij. Uh, de eerste blessuregeval nu al. Uh, hij heeft zich uh, direct na de selectie al af moeten melden... bij uh, de bondscoach. Ja, hij uh, speelt een heel seizoen uh, uh, kwalificatie. Je elke kwalificatie heb jij gespeeld gespeeld. Uiteindelijk uh, plaats hij ook voor het, voor het EK. En dan willen je hem ook spelen. Uh, dan krijg je de blessure in oktober... Een uh, beentje. En uh, al je daar rekening mee dat het aan het einde van het seizoen... dat je met PSV nog kan strijden om, uh, om alle prijzen. Uh, en dat je een EK voor de boeg hebt. Uh, en ja, als het dan een paar weken voor het einde van de competitie gebeurt, dan uh, is het heel zuur. Je hebt de keuze om vier weken uh, gif te pakken, uh, rust te nemen... en dat op natuurlijke wijze uh, herstelt. Uh, het enige nadeel daarvan is uh, dat je nooit 100% zeker weet dat het in je voet goed zit. Doordat je over twee, drie maanden kan je last van krijgen. Of ik heb de keuze om te opereren, uh, waar ik mijn voorkeur nu naar uitgaat. Want uh, dan weet je, je begint wel vanaf nul. Je bent wel lang aan bezig met, met revalideren. Uh, maar je weet wel dat, je, dat in je voet alles goed zit. En op het moment dat je weer fit bent, hoef je daar even geen zorgen om te maken. Ja, Pieters heeft eigenlijk al uh, het hele seizoen dus last van zijn voet. Nu volgt dus waarschijnlijk een operatie. Van Marwijk had verwacht dat uh, Pieters de PSV het EK zou halen. En dus is de afzegging natuurlijk een streep door de rekening van de bondscoach. Ik had echt hele goede hoop dat hij het zou gaan redden. Omdat in eerste instantie um, de diagnose ook was dat er een klein stressfractuurtje was. En um, goede hoop na, na drie, drieënhalve weken gips, ja, dat, hij, dat hij verder kon revalideren. Hij was ook vrij geëmotioneerd toen hij me belde. En dat is voor mij ook heel vervelend. We hebben natuurlijk een aantal posities waarin we erg kwetsbaar zijn. En, um, en dat is de linkse pekpositie daar een van. Een aantal posities waar we kwetsbaar zijn, uh, zegt hij. Laten we eens even over die links-back-positie uh, uh, het hebben. Uh, Alexander Buetner, die is als vervanger opgeroepen. Is dat eigenlijk zo? we een probleem op uh, de links positie Kijk even eerst bij Willem Vissers. Nou ja, goed. Kijk, het is natuurlijk jarenlang ingevuld door Van Bronckhorst... die meer dan 100 Interlands heeft gespeeld. Daarna heeft Pieters het overgenomen. Die heeft, ik, vind dat, ik ben niet zo kapot van Pieters bij uh, PSV... maar het Nederlands elftal heeft hij eigenlijk vrij goed gespeeld... Heeft Bijna alle wedstrijden heeft hij gewoon een voldoende gehaald. Uh, vaak heeft hij niet echt een tegenstander. Hij kan vaak... Uh, uh, tegen, tegen, je moet het tegen echte landen nog maar zien. Ik vind dat hij echt tegen de rechtsbuiten speelt... Dat hij, zeer, echt rechtsbuiten, dat hij zeer kwetsbaar is. Maar hij is wel redelijk sterk. Hij is vrij snel. Uh, zijn voorzet kan wat beter. Maar het is in ieder geval een jongen waar je jaren mee vooruit komt. Ja. Die valt ja. nu weg, dus er moet nou een ander komen. Ja, nou goed, er zijn al heel veel mensen genoemd. Uh, nu zit Jetro Willems er ook nog bij. Maar die is pas 18. Nou ja, Buutner komt er nu bij. Viergever kan daar volgens mij ook spelen. Heeft hij bij Sparta ook gespeeld op die plek. Dus uh, je hebt al wat keuzes. Maar die hebben allemaal nul ervaring in Nederland. Nederlands afval. Kijk, Biedner die heb ik vorige week nog gezien. Dat is een goede, goede speler. Bovendien kan hij een aardige penalty nemen. En dan is het verhaal van Van Marwijk. Er zijn er wel veel die ervaring hebben. Maar dan uitgerekend weer niet op die plek. Ja, Immanuel hebben we het natuurlijk gehad. He, kunnen we ook, uh, die heeft daar ook vroeger wel eens gespeeld. Maar ja, ik, ik, ik, uh, ik, ja die heeft al een tijd goed gespeeld dit seizoen. Maar ik was pas geleden, ging een wedstrijd van AC Milan kijken. Toen zei de commentator dat er negen geblesseerden en drie geschorsten waren. En Immanuel zat op de bank. Dan denk, ja, hmm. Ja, het, is ook, het, is ook, het is ook wel opmerkelijk dat Van Marwijk... die heeft uh, Verbeek gebeld, trainer van AZ... om, om te informeren naar de linksback kwaliteiten van Viergever. Nou, Dat wil dus al zeggen dat je zoekende bent. Want Viergever heeft het hele seizoen uh, links in het centrum gespeeld. Soms uh, links en het middenveld als dus Elham niet meedeed. Ben je dan zoeken of ben je in paniek? Nou ja, ik denk het eerste... Kijk, het voordeel van Viergever, als je die mee zou nemen... ten opzichte van bijvoorbeeld Willems... is dat hij een hele goede centrumverdediger is. En omdat je ook wat problemen hebt met Matthijsen... zou je... Los van het misschien het gebrek aan ervaring, maar wel een heel seizoen Europees voetbal gespeeld en vorig jaar ook. Zou je hem in ieder geval op twee posities kunnen gebruiken. En hij heeft als linksback dus wel wat mogelijkheden, maar het feit dat een bondscoach daar uh, naar informeert, dat wil wel zeggen dat hij dus zijn mogelijkheden aan het aftasten is. Uh, of hij misschien uh, Emmanuel zo niet, Anita wel of een ander. Ja, dus... nou, Bouwman, daarvoor heeft hij zelfs ook Bouwman opgeroepen. Ja. Of Steven de Vrij van Feyenoord, heeft het ook wel linksback lang gestaan en kan ook in het centrum. Linksback? Nee, nee, ja, die begon bij Feyenoord als linksback tegen Zwares van Ajax en uh, meerdere wedstrijden, volgens mij. Maar. maar wie moet er nou ja. worden, Valentijn? Nee, nou ja, als, als je het aan mij vraagt, zeg ik... Emanuelsen, hey, maar ik denk dat uh, Bert van Warmerk heel iets anders zegt. Die roept uh, Stijn Schaars. Die is de lobby voor Stijn Schaars begonnen... rond de wedstrijd tegen Engeland. Toen is hij ook ingevallen heeft hij ook linksback gestaan. Bed vond dat hij het goed had gedaan. Nou, dat was niet echt een succes. Ik vond maar, het geen uh. succes, maar uh, ja, waarschijnlijk heb ik er dan geen verstand van. Maar nee. Bet is bezig met de lobby uh, voor Schaars. en uh, Hij roemde, noemde hem uh, van de week ook weer in het rijtje. En eigenlijk noemde hij hem als eerste. Na het wegvallen van Pieters. Maar ik denk, ja, Emanuel heeft onder Van Basten ook altijd linksback gespeeld. Ook in het Nederlands elftal. Die heeft ervaring, die ja. speelt in de top, uh, Champions League. En die kan echt wel linksback spelen hoor. Want het is gewoon onzin om te veronderstellen dat die jongen... Ja. Geen linksback kan spelen. Nog even, uh, wat anders, is zijn naam viel net. Uh, Jury van der Busken zijn optreden tegen uh, Duitsland... was nou niet echt uh, om uh, over naar huis te schrijven. Nee, nee uitgerekend tegen Duitsland, uh, waar hij ja. natuurlijk uh, lang gespeeld heeft. Hij, hij uh, heeft natuurlijk ook een heel ongelukkig seizoen gehad. En dat is denk ik ook wel een beetje het probleem van Oranje op dit moment. Dat de verdediging vaak... Uh, geroemd werd de laatste jaren, omdat het ondanks het misschien gebrek een hele grote namen toch wel goed stond. Ja, daar zijn nu wat problemen. Ik denk dat eigenlijk Heidinga de enige is met een constant seizoen, speler van jaar geworden bij Everton. Nou, Van de wiel uh, een tijd uh, eruit geweest. Matthijs uh, ook gewoon vaak op de bank gezeten bij Malaga. Maar toch valt het wel mee hoor. Die, ja, hij kwam ook nog aan 28, 28 of 30 wedstrijden, competitiewedstrijden. Dat viel echt wel mee. Ja, hij speelde ja, maar... pas heel goed tegen Real de ja. Red. Toen speelt hij bijvoorbeeld heel goed. Ja, maar hij heeft, hij heeft toch wel behoorlijk wat gespeeld. Hij is alleen nu wel geplaceerd. ja. Hij loopt nu in Seist, uh, is hij aan het revalideren. Dus uh, ja, wat daarvan uh, terechtkomt... Ja, net op het moment heb je daar nou wel wat zorgen. heeft Kudderburg heeft ook geen topseizoen gekiept, natuurlijk. Ook nee, placeerd. die heeft onder twee weken rode kaart. ik. Ja. <laughs> <laughs> maar ja, die verdediging blijft. En het is, het is eigenlijk ook wonderbaarlijk hoe dat eigenlijk zich altijd gehouden heeft. Ook op het WK. Ja, want in die kwalificatie voor het WK, toen zei iedereen... Nou ja, goed, ze krijgen bijna geen doelpunt er tegen, dus die nu het wel goed. Maar laten ze dan nou maar als eerst tegen tegenstanders van niveau komen. Nou, dan komen ze tegen tegenstanders van niveau. He, dan moet zelfs Partijse drie minuten voor de wedstrijd tegen Brazilië uh, geplaatst. Moet Oya erin. Zit er zitten ook journalisten op de tribune al van, nou ja... We gaan de tassen van ze inpakken, want uh, Oja moet tegen Luis Fabiano... en die heeft de ene naar de andere doelpunt gemaakt in de pool. Dus de we gaan van zijn naar huis. Nou, Oja speelt een fantastische wedstrijd. Dus het is een na de eerste helft had jij je tas ook al ingepakt, Ja, hoor. dat klopt, maar het is allemaal ook een beetje onvoorspelbaar En dat maakt ja. het ook leuk. Maar feit is wel dat die verdediging redelijk statisch is. We hadden vroeger natuurlijk met Koeman zeg maar Rijkaard... Hadden we, die, die kon inschrijven. Koeman kon inschrijven, Rijkaard kon inschrijven... in de tijd van, uh, van uh, Frank de Boer met Stam... Die kon ook inschrijven, die, dat, dat kan deze verdediging veel minder. Ja, maar is, dat is ook niet nodig, meer. want uh, omdat, uh, er is gewoon een hele andere ja, samenstelling. Nee, is Hij zo, speelt maar. met het een andere taak. statische verdediging. En die verdediging die blijft staan, en daar bent wel gelijk in. Ik ben niet altijd met de mees, maar met Van Bommel de Jong... verstevig je in feite je verdediging. Hij speelt ja. met zes verdedigers. Ja. Hij speelt in feite met zes verdedigers, Je ja. ja. En die, en die uh, andere speculeert en... zo op, je een voetballende vermogen voorin. Want ja. dan doe ik een verdediging daarin uh, in meegaat. Ja. En als je dat, als je dat mist... Ja, dan word je verdedigend kwetsbaar. En zelfs tegen San Marino uitspelde hij nog met zes verdedigers eigenlijk, ja, ja, maar dat was ook zijn eerste wedstrijd ja. uh, met de hele groep... en die wilde hij gewoon laten staan na het EK. Er kwam vanmiddag een mail binnen van iemand die uh, de suggestie deed... Uh, om inderdaad Matthijsen bijvoorbeeld in te wisselen voor Kuit een kuit is wat meer verdedigender een, een rol te ja, geven. Ja, precies. Wat, wat vonden jullie uh, van die uh, gedachten? Is dat, uh, dat totaal... Als uh, hij hier gedronken? Ja, ja. ja. ja, nou, ja, dus. nee, ja, Als ik kuit rechtsbek, dan kan dat ik dan, me nog wel iets ja. bij voorstellen. Maar centraal? Nee, alsjeblieft zeg. Ja. Maar ja, rechtsback ja. kan ik me nog wel wat bij voorstellen. Ja. Omdat hij natuurlijk wel een aanvallende intentie... Ik noemde uh, verdedigend, om hem verdedigend ja, te gebruiken. Ja. Ah, ja. Respect, heeft veel wel eens kunnen proberen. Ja. En tegenwoordig zijn de backs toch wel pendelaartjes, hè? links en rechts. Dus ja, dan is Kuit wel iemand die dat kan. En dat je hem veel weg moet houden uit het centrum. Ja. Maar wat is, wat, is jullie, wat is nou jouw ideale verdediging dan? Als, ah, ja, als, als dan je, dan je hem toch... nou moet samenstellen? Hoe zou je dat dan doen? Dan kom ik inderdaad uit bij de vaste drie van de wiel um, uh, Heidinga, Matthijs en Emanuelson. En dan ga ik mee met Valentijn, doordat, eh, als je van mij ook een beetje kent... dan houdt hij natuurlijk van zijn defensieve organisatie... dan zal hij niet zo gauw iets geks doen. Dus dan denk ik toch dat je terugvalt op dan Emanuelson... vanwege inderdaad wat Valentijn net allemaal opnoemde. En ja, dan moet je daar wel iemand achter hebben. Maar ik denk dat dat zijn basis zal zijn. Ja. Zo min mogelijk verrassingen uh, toepassen. Emanuelson heeft ooit in Langs Lijn uh, gezegd... Dat hij eigenlijk wel de er heeft aan uh, om niet in die verdediging te komen. Nee, maar te dat te zeggen te bijna bij zoveel spelers. Maar wanneer je in EK kan spelen, dan denk ik ja. dat je het gewoon doet. Maar nou dat, dat nee. was eigenlijk bij het journalistieam journalist ook altijd. Het journalistie ook willen ze ook allemaal op 10 spelen. Dus dat is het. Dat, dat, op ja, uiteindelijk gegeven is het altijd geval... Mielskeelverweging. Uh, je... Op een gegeven moment gaat het. Nee, maar het is overal zo. Er <lacht> <lacht> staat relevant <welevings>, <lacht> op een gegeven moment Op van. een gegeven moment is het natuurlijk wel zo dat, dat, dat, dat er moet iemand linksback back spelen. En dat, ik denk als Bert van Barbeck aan Emmanuel gevraagd of hij dat wil tijdens het EK. Dat Emmanuel dan op dat moment niet meer zegt. Dat heeft hij hier dan wel gezegd. In het ja, hij was vanwege. In zijn een rol bij, in rol, bij AC Milan, dus niet ja, Oranje. Nee, maar goed, dan zal hij dat niet meer zeggen. Ik bedoel, kijk, Wijnaldum die heeft ook. Die riep altijd maar bij Feyenoord dat hij op 10 moest spelen, dat hij geen rechtsbuiten was. En nou heeft hij het hele seizoen heeft hij ongeveer uh, rechts buiten ja. en rechts halen. Ja, maar als ze mooie spelers en is... doorbreken, dan zeggen ze: het maakt me niet uit wat ik speel als ik maar mee mag doen. Ja. Hè? En, en een paar jaar later opeens hebben ze een voorkeur. Ik. Ja, natuurlijk, je kan altijd een voorkeur uitspreken, maar als je het heel zelf al kan spelen. He? En als Tiener roepen ze zo mooi dat het de hoogste eer is die je kunt halen. Nou, dan, dan speel je gewoon de EK. Dat lijkt mij ja. uh, duidelijk. Maar ik vind die Willems heel goed. Maar die is nog iets te jong. Hè? Ja, maar tegen Valencia ja, nee, werd die helemaal gewenig. voorbij gelopen. Ja, dat gebeurde ook door die bellen voor hem. Die door met niet in zwemmen, dat ja, is en waar. daarom, ja. dat, dat je wel, Het is ook wel uh, jammer dat die Drenthe er dus een paar pijn op van gemaakt heeft. Ja. Eigenlijk. Ja. Want die, die, die, die had met een goede coaching, denk ik, 80 Interlands kunnen spelen. Maar die zou op een gegeven moment zelfs rechts buiten zijn bij Everton. ja, Voordat we even een muziekje gaan dragen, is er natuurlijk één vraag... die uh, nu boven deze tafel blijft hangen. Hoe doet Emiel Schelvis het op tien? In de journalistenhelft al. Zometeen uh, luidt jullie tegen de stilte. <laughs> ja, ja, ja, ik, weet, ik weet genoeg. Uh, <laughs> <hazien> De money van uh, Mea. We zitten in een uh, studio vol journalisten met uh, Willem Vissers van de Volkskant, Koen Greven, NRC, Juri van Buske VI en Valentijn Driesen van uh, de Telegraaf. We zitten al een tijdje te praten over uh, Nederland zelf al. De verdediging, uh, die hebben we nu, uh, dacht ik, wel doorgenomen. Even uh, wat namen die er niet bij zijn nu. Is er een naam bij die jullie uh, wellicht missen? Bij die 36? Nou, ja, bij de 36 van nu. Nee, ik had de Jordi Klaasje verwacht bij de 36. Of Jonathan de Guzman, die speelt gewoon bij Villarreal eh. Ja, maar die hebben heel veel niet gespeeld ook. Eh. Die komt nu weer een beetje terug. Boericht, dus ik. Denk, ja, maar die, die is geblesseerd. Ja. Dus anders had hij die er zeker bijgenomen. En die zat eh, ook in eh, de selectie waarschijnlijk voor het EK. Ja. Ik had Klaasje verwacht. Klaasje had ik wel verwacht. Kijk, als je Mulder laat komen, omdat je, eh, je runt het die jongen... dan moet je Klaasje zeker laten komen... Ja. Maar ook ah, als beloning voor het seizoen? Of ja, ja nee, je gaat, gaat toch trainen. En, dan kan hij kan meetrainen met die gasten. Hij kan uh, even eraan proeven. Dus, uh, maar ja, die waar, positie heeft niet? hij heel veel spelers. Hij heeft wel Dat veel spelers, ik, ja. maar er zijn nu toch heel veel spelers nog niet. Want je moet maar afwachten hoeveel de aanstaande maandag komen. Ik, ik, volgens mij komen er maar 14 of 15 van de 36. Alleen dus uit de Nederlandse ja. ja. ja. dus, en Duitse competitie Voornamelijk, ja. Komt trouwens Anita nog niet. een aanmerking voor linksback. Kom wat dichter bij je microfoon zitten. Anita, die zijn we nog vergeten als linksback. Die is bij gespeeld. Die, die was van, even ja. de eerste linksback na het WK, ja. volgens mij. Daar begon Van maar nee, ja. Hij heeft ook een sterk seizoen gedraaid. Niet als linksback natuurlijk, maar dat zou ja. zeker een optie kunnen zijn, lijkt me ook. Ja. Maar is het uitgesloten dat hij er alsnog bij komt? Klaasie. Nee, Anita bijvoorbeeld. Anita zit bij die 36, ja. maar die hebben we niet besproken. We hadden allemaal opties als Linksback, maar die, die, die zouden er ook nog bij kunnen. Nee, maar ik bedoel, als je nu niet geselecteerd bent, is het dan uitgesloten dat je er alsnog bij komt? Nee, of Vermeer heeft kan er er bij, komen? bij ja. Is dat met blessures te maken? Dit is niet. Dit is Vermeer? Nog niet Vermeer is eigenlijk de enige. De rest uh, denk ik niet dat er anderen bij komen, nee. Ja, mensen moeten zich niet uh, zand in de ogen laten strooien door die uh, stage. Want dat is eigenlijk elke keer zo dat er nog allerlei spelers, ja, die, die doen dan gewoon mee uh, voor de vorm. Dan willen ze een bepaalde vormen spelen. En dan heb je zoveel keepers nodig. En dan vallen er gewoon een hoop af. Dus en 13 is, gaan er nog afvallen. Dus ja, dat is dus vrij, vrij veel, veel. natuurlijk. Ja. Ja. Hoe zinvol is het om uh, nu al met die voorbereiding te beginnen... terwijl je weet dat er uh, zich maandag maar 14 of 15 mensen zich, uh, zich melden? Nou, ik denk wel dat het goed is. Je gaat nu vast, je erop focussen. Die groep wordt langzaam groter. Er komen steeds spelers bij... Sommige spelers is het goed om aan het Nederlands afstand te ruiken. Ik denk wel dat je een voorbereiding zeker van een paar weken moet hebben. Niet vergeten dat het over drieënhalve weken of zo begint het al. Ja. Ja, het belangrijkste is dat er natuurlijk een aantal, die zijn nu al op vakantie. Uh, Ajax heeft vorige week de laatste wedstrijd gespeeld. In Duitsland ook. Robert die speelt dan vanavond. Maar uh, dat is natuurlijk... Kijk, op het moment dat je die twee weken buiten competitie houdt... en dat ze niet trainen, maar alleen op vakantie vieren of in Barcelona zitten... ja, die gasten moeten toch aan, aan de gang blijven. En als je ze nu niet uh, oproept, ja, dan zijn ze twee weken uit competitie. En dat is waarschijnlijk toch te lang, omdat het toernooi heel snel voor de deur staat. Want dan ben je uit je ritme. Ja, nou, je conditie ja en die andere gasten, die, die trainen wel door bij hun uh, respectievelijke clubs. Ja. Elia, die naam, uh, is nog niet gevallen vanavond. Leeft hij nog? <laughs> ja, het is wel sneu wat maar die, die jongens afkomen heeft. heeft echt afkomen, helemaal niet duw. gespeeld. Volgens mij 90 minuten in een heel seizoen. In het eerste, totaal. Maar ja, dat geldt eigenlijk ook voor offline natuurlijk, hè? Ja, nou, maar goed, maar, dat, dat is dat het verschil tussen... Uh, en dat is wel grappig, dat... Dat is wel grappig wat er dan de laatste jaren gebeurd is. Um, Affelay was bij het e WK wisselspeler en Elia ook. Uh, in de finale viel Elia in. Dat was een, een, een van de slechtste invalbeurten die ik me kan herinneren... in het internationale voetbal. Maar uh, Van Marwijk heeft daar wel spijt van gehad... dat hij Affelay niet heeft laten invallen. En Affelay heeft zich natuurlijk heel erg ontwikkeld bij Barcelona... hoewel die ook niet zo extreem veel gespeeld heeft. Maar wel getraind met de allerbeste spelers van de wereld... Ook regelmatig ingevallen, een aantal belangrijke invalbeurten gehad in dat vorige seizoen. Nu helaas dan zo'n zware blessure opgelopen. En Elia, die is naar Juventus gegaan. Misschien ook weer, ja, en die zegt Juventus: Ja, je moet één jaar wennen. Maar die jongen heeft gewoon bijna niks gespeeld dit jaar. En die wil nu weer weg. Nu las ik weer een stukje dat hij weg wilde. Vorig jaar had hij vlak voordat hij naar Juventus ging eigenlijk gezegd dat de Italiaanse competitie. vond hij allemaal niks. Hij ging liever naar, naar Engeland toe. Dan gaat hij naar Italië en zegt hij: Nou, ik vind het hier ook wel leuk. Nou, dan speelt hij drie keer twintig minuten. En dan de rest van, ja, zit hij op de bank. Of de tribune zelfs. Ja, nu zegt hij dan weer, ik wil weg, maar ik wil voetballen. Ja, dat is natuurlijk ook uh, niet zo'n goede carrièreplanning. Er ja. zouden ook zaakvoerders zich eens een beetje druk over moeten maken... dat ze spelers naar goede clubs brengen. Ja, ja elke maar... trainer heeft natuurlijk ook gewoon een volkeur. Als het over twee spelers gaat en van Marks om te kiezen... en hij heeft iets met ja dan is dat prima. Maar had een goed gevoel bij Juventus, omdat die trainer... die was weg van hem, maar die had een heel plan uitgedacht voor hem. Ja, als het er dan niet uitkomt, ja, wat kan je die zaak nemen kwalijk? Dan had hij naar Aston Villa, dan had hij veertiende e geworden in de Premier League. Maar er zijn toch wel een beetje een koeljes achterste Kijk eens naar Ryan Babel, die was ook Benitez helemaal gek van hem bij Liverpool. Hij is er vijf jaar gezeten, alleen maar invallen. Nu zit hij er ook niet meer bij, dus hetzelfde... Je kan een verkeerde move maken, inderdaad. Maar het kan ook door pech komen. Als een trainer het in jou niet ziet zitten, dan... Uh, speler zouden eens een paar jaar in de top moeten spelen. Eerst in Nederland, en dan zouden ze eens een keer naar een goede club. In ik snap het. Kijk, financieel hoef je er niks uit te leggen. Dat snap ik allemaal wel. Als je drie keer zoveel kan, dus kan verdienen in het buitenland, dat je dat wel doet. Maar je moet ook proberen eens aan je carrière te denken. Al die jonge jongens bijna die, die, die te jong zijn gegaan, is, daar komt het niet goed mee. Maar bij Avalai, die, die, die, die naam die viel net ook, geldt eigenlijk hetzelfde voor Elia. Die kreeg, <coughs> sorry, die kreeg uh, eerst te horen, we gaan maar eerst <coughs> wennen. Datzelfde geldt eigenlijk voor Avelay. Dat was ook het eerste half jaar gaan maar wennen. Maar dat ging eigenlijk raar zo snel. Hij, hij acclimatiseerde, geeft toe. Hij doet het daar veel beter dan menigeen had verwacht. was Maar die was wel een ja. stuk verder in zijn carrière. Ja, die toen die overstap eerste van PSV. maar, ja, maar ja. toen die overstap werd gemaakt... ging toch door Nederland wel het verhaal ja. van... het is wel te vroeg, hij kan dat tikkie-takkie voetbal in Barcelona. Dat kan hij nooit ja. aan. wat ja, Ik vind aan Barcelona en ook Arsenal... is dat als zij een speler aantrekken... dan hebben ze daar aan. zoveel huiswerk uh, is daar aan vooraf gegaan. Ze weten wat ze kopen. Ze weten precies hoe dat in ja. die machine past. En, en, en dat geldt voor afgeleid Het gaat voor, voor Persie en wie Arsenal en Barcelona nu ook aantrekken, zijn er niet veel. Maar ze doen vaak heel veel voorwerk. En dan <coughs> weten ze wel wat er komt. En, en dan past dat vaak wel. Het is niet links en rechts kopen. Maar het was dus ook een koopje voor Barcelona. Hè? Voor drie miljoen hebben ze gehaald. PSV als ja, dus vijf miljoen hebben. voor wij In de wijze, zoals hij speelt past dat wel heel goed daar. Dus ik denk dat dat gewoon bij hem wat... Ja, hij wat... heeft ook niet zo bijste veel gespeeld. We roepen nou allemaal afvalaien, uh, zus en zo. Nee, maar hij, niet hij, hij speelde, speelde maar. wat Villa speelde op zijn plaats. En Xa, of, uh, Iniesta speelde op die plaats. Hij heeft echt niet zoveel. Ja, hij heeft, heeft wel een hele belangrijke... Dus. Uh, be, be, die wedstrijd tegen Real Madrid in de finale vorig oh, jaar. En, en dat is vaak het beeld wat dan blijft hangen. En hij heeft in de kwalificatie nu heel goed gespeeld. Tegen Zweden met name en tegen Hongarije uit. Ja. Heeft hij uitstekend gespeeld. En dat heeft Van Marwijk de indruk gegeven. Omdat hij één ding moet hebben. Anders kun je, hoef je niet eens aan het toernooi te beginnen. Dat is dat je diepgang moet hebben. In die linie achter de spits. Nou, die hebben Robben en die, die, die heeft Avalai. Die hebben dat in extreme mate. Anderen hebben dat veel minder. Uh, uh, ja, en dat, dat heeft hij nodig op die vleugels. Ja. Nou ja, dus hij wil graag met die jongen spelen. En daar, heeft hij ook dan, daar durft hij ook wel risico's te ja, geven. Ja, ja. Je kunt meer kant op met Avalai en dan, dan ja. en hij had. toch. Ja. En hij had eigenlijk maar één, één actie in één moment. En ja. ja, ik denk dat hij daar ook wel rekening mee houdt. En daar klikt heel goed met Van Persie. Ja. Als, als spits zijnde, dat zijn ook de beste wedstrijden in de spits geweest dan uh, Robin Van Persie. Nou, Koegreven, mogen wij verwachten van Avalai als je zo uh, ver weg bent geweest met die blessure die hij heeft gehad? Zo lang bent weg geweest dat we nu. Mogen we dit dan al van hem verwachten dat hij dan nu al helemaal weer topfit is en alles weer kan van een half jaar geleden? N nou, bijna een jaar geleden. Het was nog in de voorbereiding van Barcelona op het seizoen dat hij al geblesseerd raakte. Dus in Wees heeft hij dit seizoen eigenlijk helemaal niks gespeeld. Ja, op vorige week in een van beurt, geloof ik. Nou ja, dit, dit zal wel een moeilijk verhaal worden. En daarom is het. Wel goed dat ze inderdaad maandag het Nederlands elftal al... Uh... Ja, maar hij niet. Hij, hij, hij is daar ja. niet bij inderdaad. Dus dat, dat is het risico. Ja. Hij is ja. daar nog niet bij. Hij speelt die Spaanse bekerfinale die is pas... De 25e. Over twee weken pas. Ja. Spaanse bekerfinale. Over anderhalve week geloof ik. Ja. En daarna komt hij pas. Dus dan is eigenlijk dat trainingskamp van Oranje ook al bijna afgelopen. Hij mist al twee wedstrijden. Dat is een beetje het risico dat hij, ja, je, je weet niet hoe ver hij is. Maar daarom maar, merk je toch al een beetje dat hij een uitzonderingspositie ja, heeft. Hij heeft echt een uitzonderingspositie. En dat je dat. Maar waar ik misschien speculeert dat hij wat je vaak in het verleden ziet, dat er altijd wel al één speler is van een land die dan na nou, geblesseerd hè, van een half seizoen ja. of een bijna weggooid seizoen komt en dan opeens wel fit is op het juiste moment. Hè, of dan van van Basten of iemand anders. Maar dat lukt wel eens. Ja. Nou, misschien hou je daar rekening mee. En dan nog heb je in ieder geval iemand... die vier weken lang uh, je trainingsniveau hoog houdt. Ja. Houden jullie ook je hart vast... Uh, met betrekking tot die bekerfinale in Duitsland vanavond? Als het met Rob allemaal goed gaat. <laughs> dat hou je, ja, je dat, keer. Niet, dat, houd je je dat vast dat hij nee. speelt? Nou ja, nee, maar ik maar ja, kan ja, niet geen wedstrijd meer spelen, Robert. <laughs> nee. Iedere wedstrijd moet je je hart vasthouden. Dat is zo ongezond. Maar hij maakt een hele goede serie. Dus ik heb er wel vertrouwen in, ja. Ik denk dat hij ook goed in zijn vel steekt. Terwijl voor het, EK heeft hij, of voor het WK uh, heeft hij natuurlijk ook een blessureperiode gehad. Dus toen was het al kwakkelen voor het WK. En nu de afgelopen, nou ik denk drie maanden, heb je niks, niks meer van hem uh, vernomen wat betreft het uh, blessuregebeuren. Verwachten jullie veel van hem? Uh, Willem, Vissers? Verwacht je veel van hem? Ja, Robben is. Kijk, er zijn drie spelers in de wereld die, uh, die, uh, die, die echt iets uh, extra's hebben. En dat zijn Messi, uh, Ronaldo en Robben. Ja. Nou ja, die hebben iets... Met in wilkeur hun... gevolgen, hoor, of heb je daar ook nog gevolgen? Nou, worden? bij mij staat Messi altijd voorop, dat zou je moeten weten. Maar uh, <laughs> die hebben in hun dribbelkunst, in hun snelheid, kunnen zij zoiets forceren. En Robben vind ik het jammer dat hij nog altijd af en toe een beetje het overzicht mist. Dat hij de laatste bal uh, uh, vaak niet goed geeft en iets te veel van zijn eigen succes gaat. En ook die gebaartjes en zo, dat hoeft voor mij ook allemaal niet zo. Maar de pure intrinsieke kwaliteiten van die jongen, die zijn echt fenomenaal. En is er helaas, door blessures, is het er nooit helemaal uitgekomen. Ja. Ik weet nog dat Van Basten ooit zei in Andorra. Toen ze tegen Andorra moesten op een vraag van Engelse de kan de beste speler van de wereld worden. Dat is er niet helemaal uitgekomen, maar hij hoort wel bij de top 5. En, en, en qua dribbelen hoort hij bij de, bij de top 3. En als je dat hebt in je ploeg, dan kun je ook van Duitsland winnen. Ja, duidelijk. Goed, we gaan dit uur afsluiten. Zometeen gaan we... Natuurlijk, na de bekerfinale tussen uh, Borussia Dortmund en uh, Bayern München... horen we van Ronald van der Geer hoe dat afloopt. En we bellen met Frank Nederland om te horen hoe Denemarken ervoor staat... en hoe Duitsland ervoor staat. Graag tot zo. En langs de lijn op één. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. De week in Nederland. De teleurgang van de wereldomroep. Good morning, good afternoon, good evening. Het woord allochtoon ter discussie. En... België. Een bijzondere geschiedenis van België. Een stukje grond van 30.000 vierkante kilometer. OVT. This is the happy station of Radio Nederland. Radio 1. Hilversen in Holland. Morgenochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. De aarde geeft ons alles.